5 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het gaat om zo'n 7300 kinderen die nu in de maatschappelijke opvang zitten. Hun ouders zijn vaak verslaafd of kampen met psychische problemen. Uit onderzoek blijkt dat er niet genoeg zorg is voor deze kinderen. 50% van hen heeft gedragsproblemen en weinig zelfvertrouwen.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gehoord op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. Met nu, entertainment for you. Standing in a crowded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 He. Ik zou zeggen allemaal een hele goede middag Hier is er weer ondergetekende Fred En dat allemaal bij ZFM Entertainment for You En dit was Jesse Klein En Hold My Hand En we gaan lekker verder met een plaatje van UB40 En I Love It When You Smile Blijf lekker luisteren Tot 7 uur ben ik bij u En verzoekjes zijn welkom natuurlijk Smile. When you're with me, honey It happens all the while Ooh, how oh, it kill you when you cry You know my heart, there's no word I rely Every day, you show me something new about you Honestly I could never really without you Look at me as a soul who we'll never dies With you, I will be forever by your side Eigenlijk een klein beetje jeugdsentiment. 'You be 40 en uh, I love it when you smile. Dat allemaal hier op uh, 106.9. CFM, Zandvoort, entertainment for you. Tot de klokjes van 7 uur met ondergetekende Fred hij. En we uh, lekker verder met Bruce Willis en Under the Boardwalk. Blijf lekker luisteren. En uh, ga je eten? Ik zou zeggen, eet smakelijk. Hey Bruno. Hey, what's up, out down here with us, Under the Boardwalk. Hey, nice. man.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 From the sand you hear the happy sounds of a girl Bruce Willis en anderen de boardwalk. En we gaan verder met Erik Messi in zijn missie. En ja, luister maar, zonder jou. Ik wil me niet veranderen om jou te imponeren. En niet de hele avond over problemen discussiëren. Maar één ding geef ik toe: dat wat ik wil. Wil niks garanderen Dan hoeft het echt niet meer Met jou iets moois beleven Beter nu dan ooit een keer Want één geef ik toe Niet met zoveel woorden, dit ogenblik verstoren, maar enig ik geef je toe. Zonder jou. Zonder jou. Uit lang vervlogen jaren hier op CFM Entertainment for You. Tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is ondergetekende Fred Hey. En uh, ja, wat gaan we doen? We gaan een lekker plaatje draaien van Richard Duran en Always the Sun. Nou, ja, laat hem, uh, laat hem maar komen, zou ik zeggen. Entertainment for you. Meer dan radio. Her in fields of loneliness, every breath is cold as ice.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 Tot dat ene moment dat jij voor me staat Geen weg meer terug, geen redder meer aan Ik wil dit gevoel echt nooit meer laten gaan Hou me vast, hou me vast Ik wil je lijf dicht tegen me aan Als je hand zachtjes stil door mijn haren Wil ik de tijd steeds stil laten staan Hou me vast, hou me vast nu steeds verder slaat, ik wil door het leven met jou aan mijn zijn. Waarom van een domme ben jij? Ik ben verliefd, oh. Ik ben verliefd, oh. Ik heb het nu echt goed te pakken, jij was de vrouw naar ik zocht. Vanuit het niets stond je voor me, in een seconde was ik verkoop.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 leven met jou aan mijn zij, de vrouw van mijn dromen ben jij. Ik ben verliefd, oh, ik ben verliefd, oh. Maar wel eens nachten, niet langer meer ben ik alleen. Nu heb ik jou twee armen om me heen. hou me vast. Je hand zag je stil door mijn haren. Wil ik de tijd stil aan staan. Hou me vast, haal me, me, me vast en voel mijn hart nu steeds harder slaan. Ik wil door het leven met jou aan mijn zij. Hey, Fred Heij, draai nog eens een plaatje. For all the times that you rain on my parade And all the claps you get in using my name You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake You think I'm crying on my own while I ain't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 dat was dan Justin Bieber en Love Yourself hier op die 106.9. Mijn naam is Fred Heij en ja, als je zit eten, eet smakelijk. Dit is ZFM Zandvoort en dat allemaal met entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. En we gaan verder met Danny, Dennis, ja, Dennis Alberti en Alleen voor jou Alleen voor jou. ga ik door het lint. Alleen voor jou wil ik alles geven. Doe niet zo raar. Ik zag echt niet te flirten. Ik keek alleen nog maar. Je weet, je kan me vertrouwen. Voor meer dan 100 procent. Echt, ik zal je bewijzen. Dat je mijn one and only bent. Alleen voor jou ga ik door het licht geven. Want jij bent mijn maatje en ik jouw vriend. Dat zal altijd zo zijn. Alleen voor jou ga ik door het blik. Alleen voor jou wil ik alles geven. Wat je ook zegt of denkt toch.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 Dat weet je best, mijn lieve schat, maar jij zit in mij. Uh, laatste nieuwe nummer, Dennis Alberti. En alleen voor jou hier aanwezig geweest in de studio. 11e, uh, ja, ja, was het, ja. De 11e. We gaan verder met Belinda Kinair en 7 Oceanen. De rivier in jouw ogen is blauwer dan blauw, en het voelt. Als een deel van mijn leven voor jou. Waar ik op vertrouw de weg die we moeten gaan. Als we golven tegen rotsen slaan, weet ik dat je naast me staat voor altijd. Zeven oceanen. En één die weet wie ik ben Zeven oceanen vol water en wind De eindeloze zee waar de liefde begint En altijd groeit Je bent de oceaan waarin mijn liefde bloeit Zij in mijn ziel Water valt op een wiel. Yeah. yeah. China. En de zeven oceanen. Ja, en uh, zo, ik ga even uh, met iemand bellen. En uh, ja, we gaan uh, eerst nog even een plaatje drijven. André Hazen, junior en niet voor lief. Heb ik al gezegd dat ik van je hou? Of alleen bedacht dat ik het je zeggen zou?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 Neem de liefde, liever niet voor Ik hoop dat iedereen dat ziet. Nou, dat was hij dan. André is junior. En uh, ja, niet uh, voor lief. En uh, ja, zoals beloofd uh, ga ik natuurlijk iemand in de uitzending halen. En dat is Wilma Fieten. Hallo Wilma. Dag, goedenavond. Goedenavond. Hoi. Je zit op de weg... Ja, nee, ik, ik, zat, uh, ik zit hier in een, uh, een, een, een, een, een ja, plaatselijk café waar ik vanavond een optreden heb. Maar okay. uh, het was er al flink druk, dus ik ben even naar buiten gegaan. Aha. Gaat het goed? Nou nee, ja, ik, ik hoorde een beetje, een beetje ruis op de achtergrond. Dus ik denk, nou, dat is in ieder geval wind. Ja, precies. Ja, ook <laughs> buiten is wind, inderdaad. Ja, ja. Hey Wilma, um, ja. Jouwse, jouw laatste single, uh, Mijn Hart. Uh, is dat uh, Mijn Hart Denkt nog steeds altijd aan jou? Ja, mijn hart denk, houdt altijd aan jou. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, ja, Volgens mij, want ik heb een, een verkorte versie, mijn hart. Dus... Oh ja, ja, ja. Dat is vaak de afkorting. Ja, ja inderdaad. Maar uh, ja, ja. Uh, Wilma, vertel eens eventjes uh, hoe gaat het? Uh, loopt hij goed? Uh, ja, gaat het met jou goed? En... Ja, ja, het gaat goed. En, uh, hij, hij loopt goed. Het, het, is een, uh, het is een nummer wat ik al eens eerder op heb genomen. Alleen... Uh, we hebben hem nu uh, opgenomen in een wat een, uh, versneldere uh, versie. Ja, een, een op Ja, Van de hem eigenlijk zelf altijd een beetje wat te, te traag. Ja. En uh, dus uh, ik zeg, uh, daar wil ik eigenlijk nog gaan een keer wat mee doen. En uh, vandaar dat hij nou wat uh, ja, een ander tempo heeft gekregen. Nou ja, het is er niet minder om, toch? Nee, precies. Dat uh, gaat wel lekker. Kwa met optreden... Uh, ja, gaat dat ja, ook het ook even gaat, wat... gaat lekker. Ja. ja. Ah, Oké, okay. nou nee, dat is voornaamste toch? Ja, inderdaad. Maar hoe is, ja. Ja, hoe, de, hoe is deze single eigenlijk tot stand gekomen? Nou, net wat ik zeg. Ik heb hem uh, jaren geleden al uh, op een album uh, gezet. En, ja, en uh, uh, was het specifiek iets uh, reden of... Je, ja, nou, ik toen, toen heb ik een album opgenomen met, uh, met elf nummers erop. Ja. En waarvan deze één. En uh, nou ja, vanaf het begin uh, is hij wel goed opgepakt. Alleen, uh, ik had zelf altijd zoiets van, goh, ik wil nog een keer wat met dat tempo doen. En uh, ja, we hadden nu even wat rustiger momenten. N niks op stapel liggen. En uh, dus, nou, dan pakken we dat aan. En uh, vandaar dat, uh, ja, dat nu de tijd ervoor was en... Uh, ja, zo okay. toen is het werk tot stand gekomen. En dat album is nog te krijgen, of niet? Nou, het album is nog te krijgen. Ja, dat is uh, het album Silhouette. Maar dit, dit is gewoon een CD-single geworden. Ja, ja, ja. Ja, de, ja, daar staat dus de oudere versie, die staat dus op die ja. album. En ja, ja. deze is gewoon uh, ja, te koop eigenlijk maar uh, hier, als single. Ja maar, ja, maar hier staat ook de oudere versie op hoor. Hier hebben we en de oude versie opgezet en een nieuwe versie. Ja, oké, okay, ja, maar dat, dat staat inderdaad bij, dat, uh, 2017 versie is dat. Klopt, ja, ja, ja. ja. Hey, uh, Wilma, waar kunnen mensen jou vinden? Uh, nou, ja, ze kunnen op de website kijken, www.wilmafieten.nl Ja, en, met, een, uh, met een F. Uh, Facebook natuurlijk, hè. ja. <laughs> Wilmafieten uh, met. Uh, met, uh, met uh, ja, daar sta ik in, in, net uh, op de foto in een vrachtwagen. Dus dan hebben ze de juiste Wilmafieten, want er zijn er waarschijnlijk wel meer. Ja. En uh, ja, landelijk treed ik, ik op. Ik ben op het moment in Duitsland, uh, in, uh, in uh, Schuzen. Dat is een uh, klein plaatje in, bij Winterberg, waar ik vanavond een optreden heb. Oké. Okay. En uh, ja, dus uh, wat dat betreft kunnen ze mij soms overal vinden. Ja, dan zijn daar ook een beetje carnaval, of? Uh... Nee, dat is volgende week. Het is nu nog, uh... ja, er, er zijn wel wat carnavalkrakers tussendoor naartoe, Maar het echte carnaval, ja. dat begint eigenlijk volgende week. Ah, oké. Okay. Ja. Hey, Wilma, ik denk dat we, dat we hem eventjes moeten gaan draaien. En tegen horen moeten gaan brengen. Nou, leuk. En dan uh, ja. Ja, hou ik jou ook niet langer op. Dan kun je wel lekker naar binnen. Want ik, ik denk dat het daar ook wel uh, best aardig stormt. Net zoals hier. Dus je ja, en het vries hier een beetje, hè? Ah, Oké, okay, ook en, dat nog. nog ja, ja het, het zit hier om het vriespunt. Maar, uh, nou, niet verkeerd. Ah, ja. Maar uh, nee, leuk dat jullie mee gaan draaien. En uh, ja, ik hoop natuurlijk dat hij daar bij jullie ook een beetje goed opgepikt wordt. En, uh, ja. Ja. Nee, dat, dat, dat gaat wel lukken, joh. Het moet gaan lukken. Mooi. Toch? Hoop het. Ja, leuk. Ik bedoel, uh, hoop doet leven, Wilma. Daarom. Dat is belangrijk, hè? Zo is het. Hey Wilma, mag ik jou bedanken voor de tijd? Ja, jij ook bedankt. En nog een uh, fijne uitzending. Ja, dankjewel. En jij nog een heel fijne avond natuurlijk, Daro. Ja, dankjewel. En, en uh, ik zal er nog even voor je zingen. Is goed. Hey. <laughs> Oké. Okay. Dankjewel hè. Doei nou, doei. Doei. Doei. Hoi. Hoi. Dan gaan de lichten uit, maar ik wil nog niet naar huis En een vriend zegt ga je mee? Ik zeg ja, hij lacht tevreden Dus we lopen hand in hand, in het donker langs het strand Waar ik tot mijn schrik ontdek. Sweden. En mijn hart denkt nog altijd aan jou. En dat allemaal van, uh, ja, van uh, haar, haar album ook. Ja. Alleen eventjes in een uh, nieuw jasje gestoken. Ja, heerlijke plaat. We gaan verder met uh, een lekkere gauw houden. En dat is de Mitchell en If I Was uit 1985. Blijf lekker luisteren natuurlijk. Tot 7 uur ben ik bij u. Entertainment for you. Mijn naam is Fred Heij. En dat allemaal op die 106.9 vanuit Zandvoort. We 1985 met en If I Was A Soldier. We gaan verder met Cersus in de serie. En geen twijfel... Serie. En geen twijfel En we gaan langzaam naar het nieuws van zes uur Ja het eerste uur zit er alweer haast op En uh, ja dat gaan we gewoon lekker met een uh, rustige plaat doen Van Claude Bezortie En uh, mm, mm, mm, mm, mm. Welkom mm. van All Time Classics Tot de hit van u Dit is weer een nieuw uur Entertainend voor you Met Fred Heij <middels> Ik zou zeggen tot zo in de tweede uur van ZFM Entertainment for You. Les canoës, comme le vin enivre se griser, comme un tango, tangué se renverser, tomber, comme l'oiseau porté par les grands vents, comme le bateau au fond de l'océan. Comment choisir le vide le néon Surtout plus penser du bout des doigts, tout toucher, te troublé, dire que je danse, mais ta privacy, tomber dans cet orage, mourir foudroyé. Dans ce volcan, me perdre et m'y brûler. Mourir d'amour Et en ressusciter Aime-moi Comme une parenthèse Une pose, une trêve Un vide où je me noie Aime-moi Sans interdit, sans règle Ne plus penser qu'à ça Aime-moi Et comme un sacrilège Assouvir le cortège De mes désirs de toi Aime-moi Et j'arrête le temps Respire contre-temps Ne respire presque pas je trace le chemin de la bouche et des mains, te dessine la voie Et c'est moi qui décide, qui t'emmène et te guide et dispose de toi Tu manger comme une pomme qu'on craque qui abandonne Te prendre comme un oeil Je connais la manière et comment il